Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Een aantal Nederlandse bedrijven heeft tijdelijke WW gekregen vanwege de EHEC-crisis in Duitsland. Het gaat om 11 bedrijven met in totaal 148 werknemers. Door de EHEC-bacterie zaten groenten, en transportbedrijven wekenlang met minder werk. Ze krijgen nu werktijdverkorting voor de uren dat er niet kan worden gewerkt. Van zes werkgevers wordt de aanvraag nog bekeken.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 Bij Veilinghuis Christie's in New York hebben nieuw opgedoken amateurfoto's van de Beatles ruim 250.000 euro opgebracht. De foto's zijn gemaakt in 1964 in Washington, tijdens het eerste concert dat de Beatles gaven in Amerika. De maker van de foto's was een 18-jarige fan die later kunstfotograaf werd. Een foto van de piepjonge Paul McCartney werd getaxeerd op 1000 euro, maar ging weg voor een halve ton.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 Dit is uh, weer Alternative FM, vanavond uh, weer uh, met uh, de onvolprijsmakers van Dam die nog een beetje na zitten hijgen van vorige week uh, afgelopen zondag. Toen had hij uh, het erg druk met ganven van het riet. Uh, ja, zijn de opnames gelukt, uh, vrouwelijke vriend, of? Ze zijn redelijk gelukt, ja. Ze zijn redelijk gelukt, oh. Uh, je was nogal erg enthousiast. Uh, ga eens even ergens zitten, joh. Want uh, anders dan... Uh, <laughs> ja, ik bedoel... Uh, dan kan ik even een normaal gesprek met je voeren. Uh, Zo'n normaal gesprek uh, bedoel <laughs> je? <laughs> ja, zoiets. Ja. Uh, want uh, jij was nogal erg enthousiast over de microfoon die ze bij zich had. Ja, het is weer een keer wat anders. Uh, een condensatormicrofoon. Ja, ja dat alleen uh, de studio dat... hier niet. Nee, oké, okay, die, die, die, die hebben we niet. Maar uh, goed, uh, ik zal het even uitleggen voor de mensen thuis die denken van waar heeft hij het over. Nou, uh, uh, Marcus zit nu achter een microfoon die is alleen maar op... Ingericht, nou, niet helemaal. Dit is eigenlijk een uh, uit origine een zangmicrofoon waar je mee op toch Tof wel. Maar dat is meer voor zangers die wat harder zingen. Juist. als je nou een zanger uh. die vrij zacht is, dan gaan we dat hier niet meer redden. Nee, dat is dat, dus dat is duidelijk. Dus Ganna had er eigen microfoon. Had een, ja, inderdaad, en die dat, vangt dan wat meer op. Ja, dat klinkt erg mooi. Het vangt een hele hoop op, maar hij is dus ook heel gevoelig. Heel, heel gevoelig. En dat ja. maakt het met wat wij hier tot onze beschikking hebben een stuk lastiger om het op te nemen. Ja, oké, okay, uh, goed, maar uh, uiteindelijk denk ik uh, had ik er wel een goed gevoel over dat, uh, dat het. ...dat het allemaal wel uh, redelijk oké okay zou zijn. Ja. Uh, waar we het over hebben is over de muziekboulevard van afgelopen zondag. Uh, dat is een beetje het uh, programma wat hiernaast uh, wordt, uh, wordt gedaan. Dat zeg maar, uh, is meer uh, geënt op de, de, de, de singer-songwriters... Hoewel we vanavond er ook uh, eentje in hebben zitten hoor, overigens. Dus uh, Amsterdam, Rebecca Sier gaat uh, haar uh, radioprimeur beleven hier bij CFM. Dus Aha. dat is wel wel erg leuk. Ja, ik heb erom gevraagd of ze twee, uh, of ze wat uh, mp3'tjes wilde sturen. Dat heeft ze gedaan en uh, daarom, ja, kan natuurlijk dan niet achterblijven. Dan moeten we daar wat aan doen. Uh, maar zoals gezegd, de treats. kan jij ze nog herinneren, Marcus? Ja. Weet je ook waar? De treats was dat niet een... Um... Ja, daarop had ik nou woord. Heel goed! <laughs> ja, ja dan moet je goed, goed nadenken. Ja. Nou, het was een Alkmaars band. Uh, ze hadden zich heel erg uh, leuk gekleed met uh, witte schoentjes en alles oh, was, ja. was allemaal een beetje designed, uh, eigenlijk als het ware. Een beetje jaren 60 uh, achtig iets. Uh, niet, uh, de het, uh, Hives, van de hives ja. ja, ja, precies. Kijk. Precies, uh, kijk. En uh, dat was uh, Come on Baby waar we mee begonnen. En ja, ik vind het toch, uh, vond het toch wel leuk om mee te beginnen. Eerlijk gezegd, gaan we er ook iets meer mee doen nu? Even de komende twee uur. Uh, even wat bands die geweest waren bij de Rob wordt, maar die het zij wel de voorrondes hebben overleefd, maar de finale niet. Het zij die de voorrondes niet overleefd hebben. Maar er zijn er ook nog allerlei andere dingen die uh, hier uh, de revue gaan passeren. Zoals uh, bijvoorbeeld, weet iedereen nog wat Overbox was? Ja, dat, uh, dat is een band uit uh, Haarlem. met uh, vier getalenteerde muzikanten, zou ik bijna willen zeggen. En een ervan is Bas Leijen. En Bas Leijen is de bassist onder andere ook van We Cook With Fire. Dit is het werkje wat ze hebben gemaakt tijd terug. Dat heet Singer Shell.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 She got me upside down. Oh, didn't get me up or down. But she got me upside down.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 was dat. Uit uh, onder andere Overveen. Ja, met z'n vijven waren ze toen. Uh, want er is er inmiddels uh, één uh, afgevallen. Ik geloof Erik is uh, eruit. Maar uh, voor de rest uh, is de band, uh, de band. Met Sam, Wander, Thomas... En kas, ja, dat zijn ze even gauw uit mijn hoofd, op, uh, uit mijn hoofd uh, ja. op, opgedreund. De band die eigenlijk akoestisch veel beter klinkt dan ja. Versterkt. Ja, ja, ja, ja. duidelijk. Uh, ze, ze en ik vind ook dat uh, Wander een beetje een leuke liedjesschrijver is. Of heb je er nooit echt uh, bij stilgestaan? Nee, ik ken voor de rest zijn andere nummers nu even niet. Nee, maar uh, dit, dit nummer heeft hij in een... Uh, in, ja, toen was hij toch redelijk ondersteboven. Dat heet ook, het nummer heet ook Upside Down. Dus mm -hmm. gaat over de liefde. Daar zijn heel veel liedjes over geschreven, Marcus. Dus uh, wat dat er gaat... Ja, ik denk wel dat het meeste deel het, uh, bestaat over de liefde. Maar goed, uh, dit was uh, Display... Uh, uiteraard uh, hadden zij ook meegedaan in uh, de voorrondes van de Rob agda wordt En sterker nog, ze kwamen in de finale. Alleen, daar uh, redden ze het uh, niet tegen de uiteindelijke winnaars Ethereal. Nou was dat natuurlijk ook wel een band die er met kop en schouders bovenuit stak. Ja. gezicht. jongens hebben ook uh, van de week op uh, Zwarte Cross uh, gestaan. Dus, en als het goed is, komen ze eind augustus komen ze hier uh, naar uh, de studio toe... En Wanneer ze live dat we, optreden? Of nou, als we dat hier live gaan doen, dan denk ik dat, uh, dat onze voorzitter dat niet leuk vindt. Maar ik denk uh, in de laatste plaats, en dat is denk ik de voornaamste reden, dat we dan beter ergens anders onderdak kunnen gaan vinden. Ach, maar ja. hier kun je weet tenminste wel letterlijk het dak draaf spelen. Dat zou kunnen, denk ik, maar <laughs> ik weet niet of. Maar ik denk dat Ethere al wel in heel Zandvoort dan te horen is als ze hier spelen. Ja, grote uh, kans van uh, met, uh, met het, uh, Nou niet met het akoestische materiaal Maar dan echt dus vol versterkt En dan hoor je het wel denk ik Oké, okay, dat was uh, even twee nummers achter elkaar uh, Display, uh, daar uh, hoorde je net Alphabox daarvoor Met uh, Bas Leijen onder andere In uh, de geleden En hij is uh, van We Cook With Fire Nou was er uh, ook een band uh, in, het, uh, ja, in de laatste Rob Agda cyclus En dat was deze band Jude heette ze En dit heet Masterplan Dat waren ze. Uh, dat was Trip to Dover met uh, de, het nummer. Dan moet ik even kijken. Vulnerable heet het. Uh, is een half Engelse band. Uh, ze komen uit uh, Engeland en uit Nederland. Ik uh, geloof uh, dat Johannes Taal is uh, een Nederlander, maar ze zitten over het algemeen aan de andere kant van de plas. Weet jij dat ze toevallig gewijs ook in een hele legendarische club hebben opgetreden? Nee. Weet je dit niet? Nee. Welke? De Cavern Club in Liverpool. Nou Marcus, een beetje basiskennis nee. hè? Ja, ja, voor jou basiskennis. <laughs> voor, mij voor jou was, niet. De uh... Beatles Marcus, die ah. hebben daar ook uh, ooit uh, hun vuurdoop... Nou vuurdoop niet helemaal. Dus ze hebben, uh, ik heb me laten vertellen dat ze ergens uh, hebben gespeeld in een zaaltje in Port Zeepsop. Wat is Port Zeepsop? Dat is uh, Port Sunlight, dat is een, uh, ja, dat is een soort van... Uh, ja, uh, dat, dat, dat is een soort dorp... Waar uh, arbeiders wonen. En die uh, werkten dan bij de plaatselijke zeepfabriek op het terrein. Het is een heel dorp omheen gebouwd. Is zoiets als uh, wat je hier in Nederland hebt. Uh, Bata dorp of Hevea dorp. Uh, dat hebben die Engelsen dan ook. Port Sunlight. Daar hebben de Beatles voor het eerst opgetreden. Nou dat uh, kunnen we nog niet uh, van trip to Dover zeggen. Die, uh, die, zijn, uh, die zijn wel een tijdje bezig. Uh, ze hopen ook uh, nog wel eens uh, dat ze nog een keer in Nederland wat vaste grond aan de voeten krijgen. En in Engeland schijnen ze in het... Uh, ja, in, met name in het uh, cultcircuit uh, een beetje rond te dobberen. En ook in het alternatieve popcircuit van Engeland schijnen ze dan toch nog wel redelijk uh, employ te hebben. Uh, dat was uh, Trip to Dover. Daarvoor hoorde je Jude met Masterplan. En zij uh, waren onder andere ook een van de bands die meededen bij de Rob Agdao-woord. Kan je ze nog herinneren? Nee. Nee? Dan moet je het toch eens even in je... Even kijken of je, je nog... In het fotoarchief, fotoarchief even bladeren, Want uh, volgens mij heb je zoveel foto's uh, gemaakt... dat je ook van Jude... waarschijnlijk wel foto's heeft, uh, hebt gemaakt. Dus dat kan bijna niet anders. Het is uh, anderhalve, wat zeg ik... Tweeënhalve minuut uh, voor half negen geworden. Gaan we hier vrolijk verder met een wat langer nummer. Dat is altijd wel heel erg prettig. Dan heb ik ook nog even tijd voor uh, de nodige dingen hier. Want het is, op dit moment ben ik in een heftige discussie... verzeild geraakt met uh, de speaker... van het CQP Parks antwoord En dat gaat dan over... Moeten we nou wel geld betalen aan de Grieken of niet? Of tenminste uh, lening. Wat is jouw uh, opinie daarover? Ik hou me ja, daar gewoon jij bent, niet Jij bent erg, erg tegen draad. Nou ja goed. Uh, ik, ik vind het wel leuk om uh, dan weer wat een afwijkende uh, meningen daarvoor uh, te hebben. Het uh, is allemaal te volgen op Facebook. Uh, bij uh, de, de speaker van de circuit Park Zandvoort. Voor Petersen. Want dat uh, zal misschien nog wel zitten luisteren. weet jij veel. Uh, daar heb ik dan even wat, wat woordenwisseling over. Niet uh, erg hoor, dat het uh, hier uh, meteen rookt uh, uit, <laughs> uit, uh, uit, de, uit de speakers vandaan. Maar het, uh, het, het, het is wel even leuk, zo'n pittige discussie voeren. Hier zijn de Muted Minds. En dat nummer dat heet She is in Her Own World. Say Rebecca Sier met haar nummer Man of Truth. Ze heeft onlangs meegedaan aan het Mooie Notenfestival Festival in Amsterdam. Die werd gewonnen door Chris Kok. En Chris Kok die staat ook in de halve finales van de grote prijs van Nederland bij de Singer Songwriters. Nou, dat mag dan ook wel duidelijk zijn dat Rebecca Sier ook zoiets heeft. Een Singer Songwriters, ja... Uh, bloed in de aderen stromen. En dat is ook wel heel duidelijk in dit uh, nummer uh, terug te horen. Man of Truth. Daarvoor, The Mutated Minds. She's in her own world. Uh, dat is een band die uh, deels uit Zandvoort uh, komt. En een deels uh, voor een deel ook uit uh, het nagelegen en nabijgelegen Benveld of Overveen uh, komt. En één uit Haarlem. Dus we kunnen toch wel zeggen dat we hier ook een... Uh, een Zandvoorts hebben rondlopen. Het uh, loopt alleen niet erg storm met die jongens. Maar uh, Olivier van de Mutated Minds. Die zei van ja als we dan toch echt een nummer hebben die goed gelukt is. Dan is het eigenlijk uh, She's in Her Own World. Nou die hebben we dan ook hier bij Alternative FM gedraaid. Het is uh, vandaag 21 juli. 2011. Deze jongens, die hadden mij ooit beloofd dat ze zouden komen, maar ik denk dat ze voor een zoethoud waarschijnlijk toch niet meer gaan komen, denk ik. Hoewel, hoewel, je weet het maar nooit. Hier zijn de mannen van Rarely Alive en Familiar Stranger. K. <laughs> Was eventjes weg en het laatste stuk van Under Milkwood. Het nummer wat Fabiana Dammers geschreven heeft, eigenlijk op ja, min of meer een verhaal wat Dylan Thomas ooit heeft gemaakt in Engeland. Tenminste, het is een literair werkje. En dat is, als ik het even kort begrepen heb van het verhaal, dat een, een aantal inwoners uit een badplaats of een vissersplaats in Wales in een op andere dag ineens merken dat ja min of meer het helemaal veranderd is. Daar heeft Fabiana dan iets op gevonden, dus zij heeft op een gegeven moment daar een liedje over geschreven en dat heet Under Milkwood, onder het melkwoud, zoals de titel van het boek in Nederlandstalig luidt. Ik heb alleen, wat, wat jammer eigenlijk is, dat het nummer nog niet, uh, ja, eigenlijk niet meer live vertolkt is. Het is toch een heel erg mooi nummer om zo af en toe weer eens even te draaien. de Four Bass noir met Night After Night hebben we onder, onder andere ook gestaan bij Bevrijdingspop op het Podium. En ze waren hier ooit op een zondagmiddag te gast. Toen mochten ze iets vertellen over hun muziek. Drie nummers heb ik inmiddels van ze gekregen, maar wellicht dat er nog wel wat meer in zit. Ik ga wel eens even kijken of ik nog meer wat meer materiaal van Bees Noir kan krijgen. Electropop dat brengen ze. Ze laten zich toch een beetje leiden door de trends van vandaag. Met Lady Gaga bijvoorbeeld of Kate Perry. Dat zijn toch wel de, de namen daarin. En Bees Noir komt daar dus met een eigen tijdse... Uh, ja eigen nummers erop. En uh, dat slaat aan, want anders hadden ze dus niet uh, zomaar op het uh, Jupiler podium mogen staan bij uh, Bevrijdingspop. En daarvoor hoorde je uh, um, dat was uh, Rarely Alive met Familiar Stranger, een band die uit de buurt van Velsenbroek uh, komt. En ze hebben ook uh, bij het uh, Bekensteinpop uh, gestaan, af, uh, nou, afgelopen zaterdag niet, maar uh, zaterdag de 11 juni uh, toen hebben ze daar gespeeld. Uh, Dag niet op het hoofdpodium, maar ergens op het uh, ja, in de tent waar ook The Last Waltz werd opgevoerd. Dus daar uh, uh, was onder andere uh, deze band te zien. Ik heb uh, geprobeerd om ze hier naartoe te krijgen. Maar ik heb verder uh, niks meer van ze vernomen van, de, van die jongens. En dat verbaast mij. Maar goed, uh, laat, maar, uh, laat maar ook gaan. Het is ook niet zo belangrijk, eerlijk gezegd. Ik ga eerst uh, nog even, even een stukje muziek draaien. Dat is uh, van Duncan Idaho. Met uh, het nummer Backtracking. Zo, het openingsnummer. Follow up the track to a place we'll be if we keep on walking Down through the sand and up into the sand whoa, whoa, whoa. We're heading on, always tracking back In a trail we passed a long way